Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kiezen voor het buitenleven. Ze verruiden de Randstad voor plekken als Drenthe of Friesland. Afgelopen jaar trokken 75.000 mensen weg uit de Randstad. Het zijn er 5.000 meer dan een jaar eerder. Met die cijfers komt het CBS. Ze zien dat het uitmaakt hoe oud je bent, of je gaat of blijft. De groep die in de Randstad wil gaan wonen, dat zijn de jongeren. Boven de dertig, dan zie je dat mensen juist de Randstad verlaten. Peter is er één van. Hij vertrok van Amsterdam naar een klein dorpje in Noord-Groningen. En mist de drukte van de grote stad totaal niet. Ik denk uh, hè, dat je terug wil naar de drukte van Amsterdam. Ziet zie het niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ik heb mijn rondjes in Amsterdam kunnen fietsen altijd. Ook in, in, in de stilte, in de ochtend. Dus ik heb Amsterdam... Echt wel uh, tot in het diepst beleefd. En uh, je mag het ook eigenlijk niet zeggen, maar Amsterdam heb ik wel uit. De inbox van het ministerie van Volksgezondheid zit voller dan vol. Ze krijgen een hoop mailtjes van boze huisartsen. Ze balen er volgens het AD van dat zij moeten bepalen... welke mensen als eerste een coronaprik mogen halen. Die vaccinatieronde begint in het najaar. De artsen vinden dat ze voor de zoveelste keer zonder overleg... extra werk op hun bordje krijgen. Een verrassing voor automobilisten op de A28 in Drenthe vanochtend. Koeien! Een hele kudde liep over de vluchtstrook bij de afrit Ruinen ter hoogte van Hogeveen. De weg moest even dicht, de koeien liepen vanzelf weer naar een weg ernaast. Waarschijnlijk was de kudde losgebroken. En kijk uit als je een zwemplas inplonst, zeggen beheerders van recreatieplassen... Het water staat laag door de droogte en als je dan denkt een flinke duik te kunnen nemen, is de bodem dichterbij dan je denkt. Voor de vakantie hebben we bijvoorbeeld twee ongevallen gehad, wat resulteerde in een enkelbreuk. Het is dan vrij ondiep en dan, ja, dan krijg je een bepaalde reactie dat, uh, dat je het niet goed ingeschat hebt. En dan uh, zwik je het door je enkel en dan gaat vaak wel uh, dat je compleet omzwikt en dan een breuk veroorzaakt. Er komen nu borden bij de plassen te staan met waarschuwingen. Het weer nog zonnig en heet. Op de Wadden wordt het 27 graden. In het binnenland 33. En dit weekend blijft het zonnig en tropisch. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knopen Eemnes en Naarden met 5 à 10 minuten vertraging. Doorzaken ze een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik moet altijd vragen of jullie er wel klaar voor zijn. Want, uh, s'morgens werkelijk... deze s'morgens. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Smorgens. deze s'morgens. Iedereen twee en drie. Ja, daar zijn weer. Het, hebben jullie het warm thuis? Wat zeg je? Of ze het warm hebben thuis? Ik heb ik. geen idee. Oh, de oh, luisteraars bedoel je? Ja, ja. Ik weet niet, uh, maak er maar een uh, prijsvraag van, denk ik. Dus ja, ik weet het niet uh, eigenlijk. Maar goed, we zijn er weer naar, ja. uh, naar veel te lang geleden weer Een maandje. Een maand. Ja. Jij bent naar Oostenrijk geweest, hoor. Ik ben in, Oost in Oostenrijk geweest. jongen, jonge, ja. jonge, jonge. Ja. Dus jij kon bergen verzetten dan toch? Ik heb werkelijk bergen gezet. Maar ik moet wel heel eerlijk zijn. Het ging met bergen en dalen, hoor. Maar wat doe je nou op een vakantie in Oostenrijk, Willem? Wat, wat zijn jouw activiteiten dan? Of zijn Duits gezegd? Ja. Geen ruk. <laughs> nee, nee. Nou ja. Nee, ik ben aan het rodelen geweest. en Rodelen, dat was uh, op zich een Jodelen? hele... Jodelen? Uh, rodelen. Net, oh, ja. rodelen. Wat dacht jij dan? Jodelen. Ja, dat deed ik erna, want ik viel van het bakje af maar, uh, uh, je wordt dan uh, 600 meter de berg getrokken, achterwaarts. Ja. En, uh, en ik ben uh, begiftigd met uh, het fenomeen hoogtevrees. Ah. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou zijn we er al bijna. En toen zag ik een bord voorbij komen, nog 50 meter, nog 20 meter. En toen was het nog 10 meter. Maak je je nu gereed voor de dag van je leven. Oh jee, maar dat was die dag van je leven. Met een rotvaart naar beneden. <laughs> ja, beste luisteraar. En, ja, maar uh, Oostenrijk überhaupt. Hè? Want het is natuurlijk, uh, ja, als je van natuur houdt natuurlijk, denk ik. Hè? Uh, nou, ik hou best wel van een natuur. Ik bedoel, uh, dat maakt mij niet ja. zoveel uit. Ja, maar, nee, maar uh, skiën, dat kan je nou niet, denk ik. Dat ook. kun je wel doen. Ik heb mensen dat zien doen daar inderdaad. Maar het stuift zo, jongen. Dat bedoel ik. Ja, het, dat bedoel ik. Het, het stuift zo verschrikkelijk en uh, ja, maar goed, uh, was er niet sneeuw hoog in de bergen? Ik denk dat we een plaat gaan draaien. <lacht> 44 graden in Oostenrijk. En dan wordt hier gevraagd of daar sneeuw ligt. Nee, nee. Nee, maar het was, het was, het was leuk. Maar het winters dan, dan is het daar een heel andere wereld gewoon. En, uh, dat, wist, uh, dat wist die, die uh, vrouw. Hoe is het nou toch ook weer? Vrouw Bips? Was dat? die uh, wist me dat te vertellen en uh, op nou. Pip's ja zo heten ze. En uh, rechts van mij Gerry Rutte. Gerry. Ja. ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben je al op vakantie geweest? Ja, ik was in Zwitserland geweest. Oh, je was ook in de bergen. Hier was ook in de besproken natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Lang Jullie zijn allebei uh, gek ja. van de bergen? Ja. Ja, ik bedoel, ik bedoel, als de berg niet naar Mohammed komt... dan gaat Mohammed nee, naar de maar berg is, is dat ook besmettelijk? Uh... Jij ja, moet nu ook ja. Oh. ja, moet ook, ja. Nou, ja. Het zou, in jouw geval zou wel klein beginnen. Probeer eens een mos. Eh. Ik ben van de week uh, ben ik naar Valkenburg geweest. Waar oh, ah. de dingen ook zitten. Ja, de dus dacht ik, je is niet verplicht daar. Dus dacht ik, je is niet verplicht. Ja, god non. Je komt zo binnenuit. Echt waar? En ja, ja. Ik heb er wel... Dat meen ik echt. Dat is, dat is geen grapje. Ik, heb daar, ik, ik stapte om rond negen uur op de trein. Ik was om 1 uur daar. Hoe krijg je dat van elkaar? Oh. Nou, er werden tussentijds bussen ingezet. Want uh, er was tussen Boksel en Eindhoven... waren de werkzaamheden aan het spoor. ja. Yeah. Nou ja, dan moet je eruit he, uit de trein en dan moet je met de bus. Maar ik moet eerlijk zeggen: compliment aan het spoorwegen. Want dat, dank je, dank je. Ja, nee, maar dat hadden ze echt heel goed verzorgd. Ze hadden dus uh, meerdere bussen natuurlijk hebben ze ingezet. Okay. En je hoeft ook niet te wachten of zo. Je, als, als er een bus vol was, kon je meteen in de volgende instappen. Nou, ja, dat is goed geregeld. Dus ja, het is ja. heel goed geregeld. Ja. Dus uh, maar ja. Uh, Wil je nou complimenten maken naar de busmaatschappij? Ja, ja? naar nou, meerdere busmaatschappijen. Want ze huren op zo'n moment ze allemaal particuliere ja, ja. ondernemingen in. Van die vakantiebussen. Van die vakantiebussen. Ja. Ja. Dus je ziet ook nog heel luxe in zo'n bus. Mm, is echt, ja, ja. Uh, ja. Maar is er ook 3,50 voor een kaartje of 3,50 per uur? Ook, nee, nou, dat, nou, dat is allemaal dat is begrijp, bij de reis hè? in. Hè? Dus, ja. uh, en ik reisde, dat kan ik dan nu wel bekennen. Ja. Helemaal voor niets. Waarom? Oh. Eerste klas. Eerste klas? Mm. Eerste klas voor niets. Ik en heb nou nee, daar ook. Heb je een prijsvraag gewonnen? Ik, ik, nee, nee, nee. Oh. Ik heb zo'n abonnement, ja. zo'n jaarabonnement, en daar zitten dan zeven keuzedagen in. Oh ja, natuurlijk. En dan kun je zeven keer per jaar, klopt, ja. uh, kun je heel Nederland door in, uh, in één dag, ja, een keuzedag. Ja. maar wel in de daluren. Dus dat moet jou weer aanspreken als bergbewoner. Ja, ja, ja, ja, ja. De, In de dalen. Dus, ja. dus dan zoek je hier de bergen, zoek je op, en dan stap je op de trein. Ja. Dan heb je de daluren. Oké. Okay. En dan, daar mag je reizen. Oh. Dus, ja. Dat ja, is vroeg dus. Ja, ik heb... Ik heb vroeg? Ja. Vroeg, ja. Heel vroeg. Ik heb een tijdje beveiligd bij de Nederlandse spoorweer. En uh, creators, dan mocht je gewoon met de trein... Uh, mocht jij met de trein? Mocht je extra, als, dat verbazen, als extra nou, service. Dat, niet schat, dat is Omdat dat is... je gratis met de trein mocht, was het als extra service dat je met de trein s'morgens bij het huis werd opgehaald. en s'middags ook vooraf werd gezet. Oh, dat is wel een Jod, hele goede service. Het ja, gaat wat daar, daar liggen die oude Relsen nog van in Zandvoort, dus bij jou voor de deur. Er weinig met de deur. Ja, ja. ja, uh, ja is helemaal ja, ja, niet van tram neer. Nee. Ik ga maar een stukje muziek draaien. Ja, doe dat helemaal aan. Iedereen, alle luisteraars alvast weer hartelijk welkom. fast you got to make the morning last just kicking down the cobblestones looking for fun and feeling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 Nou, no, wat vind je uh, uh, nou ja, leuk nummer? Ja. ja, ik heb meteen het gevoel dat ik... I'm feeling groovy, uh, Willem. Yeah. Ja, meteen, maar je, je ziet er ja. wel een beetje groovy uit. Hè? Ik meen dat, ik denk, dat nou, komt dan misschien omdat je wat lang haar in je nek hebt als anders. Anders dan anders. Nee, het heeft ook wel iets te maken met dat uh, stuk Bavroa-taart wat ik net opgegeten heb. Dat was dat wat? Bavroa-taart. Abrikoos, luisteraars. We hadden hier ja. een stuk taart Bavroa. Heerlijk hoor. Nou, ik vind Heerlijk. die barfro, gebakjes wel lekker, maar ik vind een, een trostompoes ook wel fijn, hoor. Trostompoes? Ja, barfro, trostom, woordspeling, grapje. Ja, maar... ja, ik snap het zelf ook niet helemaal goed. <laughs> Komt door de warmte. Uh, nou ja, ik heb nu de airco en misschien zien de kijkers, die zien dit wel. Er zijn nu een airco te blazen hier. En uh, het is eigenlijk hoogst ongebruikelijk uh, dat er bepaalde delen van mijn lichaam stijf worden rond deze tijd. Ja. Maar het ligt aan de erko, daar. Zo, dan weten jullie dat weer. Hebben jullie dat ook weer, ja, ik krijg verhaal. Nou, je bent op de achterkant op het stijf, nou, van je. Ja, ja dat ja. je zegt van oh, nou, nou, ik doe het niet op. Is het zo erg dan? Ja, ja, ja. Echt, is heel erg kalm. Maar als ik hem uitzet. Als ik hem uitzet, dan. dan ja, dan zakt het allemaal weer natuurlijk. Gee, gee, ja, ja, ja. Luister, luister. je ja. hebt een hele epistel aan informatie meegenomen, zie je? Ja, ik heb wat dingen opgeschreven over de activiteiten die er zijn tijdens de Formule 1. Wat is dat? Formule 1, wat is dat private... nou? Nou, weet je dat niet. nee. In is dat hier in Zandvoort? Ja, 5 september. Uh, 5. <racht Frog> dan 5 september. Ook dacht 5 dat je zei 5 december. Nee, dat is, dat... Dat is een, heel ander, een heel andere activiteit. Ja, dat is... nou ja, goed, in ieder dan... geval. Ja. Nou, maar eh, nou ja, het kan ja. weer. Vorig jaar kon het natuurlijk nog niet vanwege corona. Dus nu kunnen er allerlei activiteiten plaatsvinden. Omdat alles mag weer, zeg maar. Maar dat nog voor jaar niet? Nou, beperkt. Het is ja. beperkt, ja. ja. kan me nog wel herinneren dat ook uh, voor, voordat de Grand Prix vorig jaar begon... dat er ook wel... Uh, ja, er waren uh, wel wat, wat activiteiten, maar niet met veel mensen mocht het. En, en, en op afstand natuurlijk nou, okay. ook. Hey, uh, maar nou, nu... Even een tip van de sluier. Wat heb je allemaal? Nou, uh, uh, niet alles tegelijk. Nee, dan... nee, nee, ik, ik zal het goed doseren. Ja? Uh, er zijn nu natuurlijk nu allerlei activiteiten al. Het reuzenrad staat op het Badhuisplein. Ja. Voor kinderen is er een kaartbaan op het Badhuisplein. Ja. Uh, er zijn allerlei uh, uh, exposities in het Zandwegmuseum, Museum, uh, uh, in het uh, Noord-Hollands Museum, het NH Museum, in het Draadhuis. Er zijn, zijn ook exposities, maar die zijn er nu al, hè? Die, die lopen door tot oktober. Ja, eigenlijk. Ja, ja. En op het Venemaarplein zijn er allerlei, is er car art, dus is ook een kunst met auto's ja. op allerlei manieren. Uh, en dan komt er ook um, op het Badhuisplein uh, komt de, de auto van Max natuurlijk weer te staan. Hè? De Red Bull uh, race. Een auto oh, van Max. De, de een van zijn auto's. Ja, ja. auto, ja, ja. Dat mag je dus in het echt zien. Ja. Dus iedereen mag daar foto's van maken. Ja, ja. Hij is er zelf niet bij hoor. Jammer ja. nou. Dat doet ja. hij, hij doet dat niet. Nee, nee hij ja, mag liever niet dat hij dat mag... doet. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, jongens druk zat. Het ja. Vakantie. Ja. Nee, maar, maar Red Bull zelf wil dat ook niet hè. Hij mag ook, ik weet nog dat hij dus ook heel moeilijk te benaderen is om een voor een interview. Zeg hij is maar. toch hier toen ook geweest? In, in het centrum? Was het ja, ja, ja, dat ja, was he? de allereerste keer. Allereerste ja, maar keer, dat, toen was er nog geen, toen was hij nog geen wereldkampioen en toen was er nog geen race in Zandvoort volgens mij. Nee. Ja, oké, okay, moest een interview. Een nou, ja. interview gaat natuurlijk veel te langzaam. Hè? Ja, gewoon, ja. oh, ja, wat, wat, wat een je kan hem niet verschrikkelijke zomaar. slechte grap is dit. <laughs> wat, wat is dit? Nou, hij vindt hem wel leuk, eigenlijk stiekem. Maar, ja. Nee, maar je kan hem niet zomaar uh, nee. contracteren om het zomaar te zeggen. Nee, nee, nee. Dat zijn ze altijd wel uh, Hij, hij wil het is. misschien wel, maar... Ja, is het de, de, de, de management van Red Bull of, of misschien van zijn vader? Ik ben niet vader. Nee, zijn vader, vader heeft er is... helemaal geen vinger in de pad. Die heeft er nee. niks over te he, zeggen. Geen vinger in de pad? Nee. Wat zei, dank niet, nee. Nee. nee. Oh, nee. nee. oké. Okay. Nee. nee, het is ja. Red Bull zelf. He. Ja, ja, ja. He. Ja. ja, het lijkt zo ja. langs op de hand of die hele Grand Prix, die hele Formule 1 alleen maar gaat om Max Verstappen. Maar dat is, er, ja. Ja. ja, maar het gaat natuurlijk om alle dat afdrukken. Ligt er, ja, dat ja. ligt er wel hoe je er naar kijkt. Kijk, als hij zo. alleen zou rijden, wint hij natuurlijk sowieso. Ja, dus van zichzelf al. Ja, maar dan ben ik wel. Als jij alleen op je e-bike circuit gaat, win je het er ook. Dat win je ook, ja. ja. Als Max me niet meedoet? Ah. <laughs> Ja. Maar, maar, maar als, ik denk dat alles ook om Max draait. Alles draait om Max. Als Max ja, maar als in gewonnen Nederland had, wel. In Nederland, in, wel. in Nederland was er ja. nooit nu een Formule 1 gekomen. Nee, dat is ook ik. zo. Ja. Ik vind, uh, als, als Formule 1 liefhebber vind ik uh, dat het allemaal veel te commercieel wordt. Het wordt echt commercieel. Ja. Uh, er gebeuren nu allerlei rare dingen uh, wat totaal niks met de sport te maken heeft. Zoals wat, ja, het verbranden van merchandising van, van, van Mercedes of van Lewis Hamilton of ja, wat dan ook. Ja, nee, ik vind dat, dat vind ik. Ja, uh, dat vind ik uh, te ver, ja. Ja. ja, dat vind ik echt te ver. Dat, dat doe je gewoon niet. Nee. Maar goed, ja. dat, uh, maar dat neemt te zijn. Maar, ja, ja. jullie als inwoner van Zandvoort, ik, ik woon dan uh, niet in Zandvoort, dus ik heb daar iets minder last van. Maar, uh, hebben jullie nou ook uh, ervaren, vorig jaar bijvoorbeeld, dat, dat, dat, dat er uh, vervelende dingen gebeurden? Dat, nee. dat je in je privacy werd aangetast, bijvoorbeeld? Nee. Uh, ja, toch wel een beetje. <laughs> toch wel een beetje, want ja, die, helikopters, die, reeuwen, dan dan die, die helikopters ja. die hangen boven de huizen natuurlijk. Ja, ja. En die, die, die maken dus eigenlijk een soort van uh, route. Dat ze ja. dus ook aan kunnen komen vliegen op het moment dat ze dus gaan filmen over het circuit heen. Ja, ook oh, dat bedoel je. Dat ja, ja, en er hangen gigantische camera's hangen eronder. En ik leg te volgen in mijn gebodypainted suit... Op mijn terras. Ja, dat is heel, heel, heel nee, nieuw. Nee, nee, nee, dat is niet nieuw. Nee. We nee. hebben een aparte uitzending nog gewijd. Nou ja, normaal, ja, dat klopt, dat weet nee. ik nog. Ja, en wat het ook is, kijk, en normaal maakt me dat helemaal niet zoveel uit. Maar op mijn dat ze dat deden... was ik mij net aan het omdraaien. Toen zag ik mijn achterkant. Nou, ik schok me helemaal de tijntjes. Maar er zit nog wel muziek in, Willem, toch? In je ja. achterkant. In mijn achterkant zit er nog een heleboel muziek. En uh, ja, ik kan eens even kijken of ik er nog een, uh, een nummertje uit, uh, uit kan pakken. Een pakken nummer... Een pakkend nummer. Zal ik eens proberen? Ja. Hé, hey, Gerry. Ja. Hadden, we, hadden we zo de eerste dingen afgerond? Nou, er is wel meer nog, nou, maar dat je komt. Je moet niet okay. alles eens een keer in... uit de doos van Pandora halen. Moet je niet doen. Nee, nee. het leukste komt als laatste. Hè? Als laatste. Ja. Is ja. goed, is goed. Ik, ik ben geduldig. Nou, ik kan ik er maar één ding op zeggen, Charles, eigenlijk. Calcutta. ja Wat moet ik hier nou van zeggen? Wat, nou, je, het, uh, ja. wat een gezellige muziek weer, Willem. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik knap er helemaal van op. Ik kreeg net een, een mooie kaart van Gerry onder mijn neus. Ja. Je, Over de car art. Ja. En dat zijn allemaal uh, ja, opgepimpte auto's eigenlijk. Met ja. een jasje ja, aan. Hè? Ja. Een gebreid jasje. Een gebreid, en een, uh, ja. Nou ja, goed in... Uh, allemaal op het Venemaplein hebben we ons net al laten vertellen. Hè? Ja. Een auto met een gebreid jasje. Gaan ja. Ja. jullie alsjeblieft uit de zon weg. Ja, dat nee, nou, <laughs> is luister, echt waar. Je, jij kleedt je hond toch ook aan? Die bouvier die jij hebt, die loopt ook altijd in zijn spijkerbroekie. Nou, al... de, met de hond die ik tegenwoordig heb, die ken ik niet meer aankleden. Die moet gewoon altijd water om ze heen nemen, want daar word je helemaal gek van. Oh jee. Dat is een zeehond. Oh, dus... Ja, een zeehond. Ja, nou ja, ook leuk is ook leuk. Die zie je ziet veel tegenwoordig op het strand, hè? Zeehonden. Die spoelen steeds aan hier ook. Die zijn de weg kwijt, maar dat komt denk ik... Ik kwam er inderdaad en... laatst eentje tegen. Wat zei de beestdag? heel Hilve, Hilve. Weet jullie nou het onderscheid te maken tussen een zeehond en een zeeleeuw? Die nou. heeft manen, toch? Een leeuw? Nee, nee, nee. nee? Ja, maar een, een zeehond of een zeeleeuw, dat is een onderscheid. Nou, dat komt weet die, hoor. niet. Nee, het is geen grap, dan. Nou? Het is een heel serieus onderwerp. Een, een zeehond heeft eigenlijk aan de buitenkant geen oortjes. Die heeft kleine gaatjes uh, waar achter zijn gehoorgang is verscholen. Maar een zeeleeuw heeft kleine oortjes. Ach. Ach, dat is echt waar? Ja, dat is echt serieus. Wat leuk? Ja, dus daar kun je een zeeleeuw aan ontdekken, aan de oortjes luisteren. Ja, ja. Maar ja. weet jij dan ook misschien het verschil tussen een appel en een peer? Nee. Een appel kun je eten en een peer ook. En een peer wel. Ja. Roll along those lazy hazy crazy days of summer. Those days of soda and pretzels and beer. Roll along those lazy hazy crazy days of summer. The stars the sun and moon and sing a song of cheer.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 And beer Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer You wish that summer could always be here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 Could always be here. Ja, oh. ja, kijk een, een, ja, wat, wat is het? wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat, het gaan doen zo. Ja, ja, beste luisteraars, ik heb de regie niet in de handen vandaag. Ik weet niet wat het is. Ik kan, uh, vandaag kan ik geen orde houden in deze. Ik had kerk. het met Gerry even over ja? Olivia Newton-John die van de week helaas uh, is yes. overleden. Ja. Ja, we hadden het erover, uh, uh, althans Gerry die zegt ja, dat is Grease. Ja, nou, niet alleen maar Grease, Gerry toch? Hè? Want het was ook... Uh, nee, Xanadu. Ja, Xanadu, uh, uh, uh, ja. ja, ja, ja. Maar... I Honestly Love You en uh, Sam. Ja. Die, ja. Uh, ook een mooie, mooi liedje zat zo. Ja, ja. Wie? Zo, so, ja. nou, Geertje Kouwveld. <laughs> ja, ja, ja, maar die Geertje Kauveld. Die leeft, Kouveld, die Kouveld, die leeft Kou... nog. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, toch? Oh, dat weet ik niet. Ja, ja, nee, die heet, ik, ja, die Gretchen leek Gretchen echt nog op. En leek nog op ook, volgens mij. Volgens mij ja, is maar. ze nog niet zo lang geleden ook in de krocht hier ja, geweest. Klopt, ja, klopt. Geetje Kauffeld. Hé, maar we dwaalen af, geloof ik. Oh ja. Olivia Newton-John. <coughs> <Olivier coughs> Zij, Olivia Newton-John, <coughs> die heeft ook uh, een, een, een nummer gemaakt... met een van de betere bands van de wereld, zeg ik altijd. Met uh, de Electric Light Orchestra. Ja, ILO. Xanadu. Ja, dat was Xanadu. Ja, Maar. Heel bekend. Nu we er toch een beetje in zitten... Olympia, John, er is van de week nog iemand overleden. Die had ik ook heel hoog. De band heb ik heel hoog. Ik draai iedere keer draai ik de muziek van. En ja. deze ook weer. En ik hoef alleen het nummer maar te draaien en je weet het. Uh, niks zeggen. De, moeten de luisteraars moeten, moeten Zandvoort bellen. Ja, of een berichtje sturen. Of uh, ja, kijk maar. Of de ergens te Dit is. de krijgen ze van mij nog een stukje... Een stukje gebakken. Slagroom, slag, slag, uh, uit. mogen ze komen ja, eten hier in de studio. In de studio Mag. mogen ze er komen eten. ja. ja. Nou, dus, dus, uh, als je trek hebt in bavarois taart Dan moet je vragen wie de, de zangeres is Van ja. deze band Ja Hey there Georgie girl Swinging down the street So fancy free Nobody you meet could ever see The loneliness there Inside you Hey there Georgie girl Why do I Just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. side Ja, wat is wat, uh, er? Het, uh, het, uh, het, uh, het is geraan, beste kijkers en luisteraars. Uh, wie is de gelukkige winnaar? Of, uh, of winnaar of winnares? Wie is het? Nou, kijk eens, nu komen ze allemaal binnen. Hè. Ja, nou, ja, het te was, laat. Het was te laat, ja. <lacht> ja, uh, Ingrid Polder, te laat. In z'n allen jongens, te laat. Te, te, laat, laat. te laat, sorry. Ja. Petra Dillema, die, uh, die was er heel erg snel bij. Ja. Uit Jere uh, Ja, en die, die uh, jouw het. Hè? Die had door dat Corrie brokkel was. Die uh, zei inderdaad, nou <laughs> die Corrie, die heeft niet veel te brokkelen in die pap. Zeg maar. Ah, nee, okay. nee, nee. nee, maar die... Uh, die uh, ja, hartstikke goed Petra en Ingrid ook natuurlijk. Maar ja, ik vond het heel sneu. Ik hoorde dat uh, en ik dacht van ja. Want het lullige is, of niet lullig, door omstandigheden heb ik het hele oeuvre van, uh, van, uh, van de chiekes. Ja. Maar niet alleen met deze zangeres, ook met de nieuwe zangeres. En daar ben ik toch wat minder gecharmeerd van. Maar ja, dat, dat is persoonlijk. En wie, wie is die nieuwe zangeres dan? Dat zeg ik. Ik ben er wat minder van gecharmeerd. Oké, okay, nou, hoe oh. Oh, gaat het aankomen? Oh. Mijn gevoel zegt dat er wat aangekomen is. Mij ook, ja. ja. Jullie gevoel laat je in de steek dit keer. <laughs> <laughs> ah, ah ja. Maar goed. Maar uh, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nou, nou. Jongen, hey, jongen, hey, jongen. Jonge er zijn zo. Dat ben ik weer hoor. Mama, kom dan naar boven. Dat was altijd zo traag die moeder van mij. Is het stoeltje weer wordt kapot? Wordt steeds erger ook, hoor. Is het stoeltje kapot of? Dat wordt niet. Ik weet niet wat er is, mama. Ik kom allemaal rustig aan. En dan liep naar buiten, komt er een mail aan en die poept zo op mijn hoofd. Dat ja. is gelukt? Nou, mama, dan mag je blij zijn. dat koeien niet kunnen vliegen, toch? Dat bedoel ik maar. Ja, dat is ook zo. Nou, hey, mama, ga zitten. Ja, zoals jullie voorzien van een kortje koffie. Er is Co nog gebak. Nee, er is geen gebak. Oh, nee, het is op. Het is op. Oh, sorry. Jammer, jammer, jammer jammer. Ja, zo. Ik kom er net achter dat ik een afstandsbediening in de zak heb van een stoeltje. <laughs> Nou, jullie zijn misschien nou, van een paar koffie. Nou, op vakantie ja. ben geweest, ja, zeker. Waar ben je geweest, hoor? Zuid-Frankrijk. Waarheen? Mijn kootje, mijn zuurtje. Mijn kootje, mijn zuurtje? De koot azuur. Oh, en hoe was het daar? Ja, daar ligt een jacht van een kennis van mij. Ja? Daar heb ik heel goed contact mee. Niet alleen mijn kennis, maar eigenlijk een beetje ook een vriendje ook nog. En die heeft zo'n mooie boot willen, maar dat wil je niet geloven. Vertel eens. Ja, er zit alles op en aan in die boot. Gewoon. Oh. Je kan gewoon, je kan nu gewoon normaal maar slapen. je kan ook wakker blijven. En, maar je kan ook varen met dat ding natuurlijk. Maar je kan ook. Dat dus, met dus een zwemmat aan boord. Ja, aan boord. Ja, het is maar klein hoor. Ja. het is, het is een heel groot. Het is groot, geen bestreden. Het is wel een zeg maar. groot jacht, want het is een klein zwemmatje aan boord. Oké. Okay. En je alles, alle gemakken gewoon aan boord. Je kan gewoon heerlijk vakantie vieren. Ja, en maar wat dus, heb je nou gedaan op die boot dan? Niks, eigenlijk. Nou, wat doe jij dan met vakantie? Ga jij dat dan je ergens inspannen? Je bent in de bergen geweest. Ja, ik ben aan het rodelen geweest. Je hebt goed geluisterd. O, oh ja, ja dat ja. is waar. Dat Eerst rodelen en ja. daarna jodelen. Dat, doe je ja. dan, dat zit bij het pakket. Ja, nou, ik ben niet zo van de bergen. Niet hè? Nee. nee. Ik, ben, ik heb een beetje hoogtevrees, Willem. Ja, dat had ik ook, maar daar kwam ik te laat achter. <lacht> ja. Nou, ja. Maar, Willem, ik ben niet mee geweest met mijn zoon dit jaar. Nee. Ik ben gewoon thuisgebleven. En dat? ik ben achteraf heel blij dat ik dat gedaan heb, want het is veel te warm om wat te ondernemen. Ja, dat is wel zo. Ik, ik, ik, ik hou gewoon mijn gemak. Wat ga je doen? Mag Mijn gemak. Mijn gemak. Het is net 5 december. Ja. Ik hou het gewoon heel rustig aan. Ja. Ik doe wel lekker eten elke dag. Ik kook niet. Ik ga het laat allemaal komen bezorgen. Ja. En uh, dan heb ik ook vakantie, toch? Ja. ja. Mam, ja, het vind het wel een beetje gedaan. origineer, ja. zoals je dat allemaal vertelt. Hoor. Ik zit er net aan te denken, hoor. Ja, daar had ik wel iets anders. Uh, Gerrie, wat vind ja. jij ervan? Vind je dat mijn moeder op die manier vakantie moet vieren op haar leeftijd? Hoor? Nee, ze moet zich rustig houden. Het is dus niet goed als je als je ouder bent om je zo druk te maken en zo. Ja, nee, dat vind ik ook. Nee. Maar je kan, je kan ook wel leuke dingen doen. Je kan, je kan, euh, nou, op zo'n schip heb je ook een bioscoop, heb je dan? Een je schip met een bioscoop? Erbij? Ja, heb je bioscoop op dat schip? Dat zou er ook wel een bioscoop geweest zijn. Nee, Was er geen bioscoop? Nee, vriend had geen bioscoop op een oh. schip. Nee, wel op zijn telefoon. Oh, en zwemmen kijken, natuurlijk. Zwemmen kun je daar natuurlijk. Ja, dat heb ik net verteld. Een klein zwembadje had hier aan boord van zus. Je kon ja. ook overboord springen. Kon, dus ook kon, nat, je hoor. Zee, kon je zee in de zee. Ja, heel leuk. Ja. De kootje hoor. zuur, ja. De kootje De, de kootje die, die, die is ook wel erg duur, moet ik zeggen. Hoor. Ja, ah, ja, ja, dat is wel. Het had wel een beetje ja. gespaard, maar hè, mijn vriend moest er wat bijleggen. Oh, waar? Ja. Maar hij kon het, gelukkig. Oh. Nou ja, goed. Maar je hebt wel een leuke vakantie gehad. In de ja, dag. ik moest wel diensten tegenoverstellen, maar goed. Ik hoorde uh, er al bij de... Je, Ja, de beste luisteraar. Ja. Ja. Ik weet er wat vakantie kant dat op gaat. Dat is... Uh, hè? Nee, niet de ja. goede kant, niet helaas. Nee, nee. Nou, nee. Heb je nog leuke missiet meegenomen? Ja, neem je maar, ik maar ik... een slokje van je, van je zit koffiedag. Maar te wachten. Ik zit maar te wachten op een plaatje. een plaatje? Echt waar? Ja. ja, ja. Kom op, draai eens wat voor me, jongen. En toen was het in één keer tijd voor. waarvoor uh, uh, waar ik alweer. zei: oh, kijk Ja. Wat wie? Alweer? Alweer het weer. Het weer. Ach, ja, heel ja. ja. Ja, luisteraars, ik kan het kan niet anders maken dan het is. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm. Mm. Voor de beeld wordt het de derde tropische dag van deze week. En met de verwachte maxima van morgen wordt het dan officieel de dertigste landelijke hittegolf. Jawel. Pas vanaf maandag dan tempert het een beetje en dan uh, nemen de kansen op buien toe. Nou, dat kunnen we gebruiken met de droogte, met de extreme droogte in heel Nederland. En niet alleen in Nederland, heb ik begrepen, maar ook uh, in de ons omliggende landen is, uh, wordt droogte steeds meer een probleem. Bosbranden niet te vergeten. Vanochtend is er geen wolkje aan de lucht en er staat een matige Noordoostenwind. En de temperatuur loopt wat snel op, nou, boven de 25 graden. En tegen het eind van de ochtend is dat het geval. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het zeer warm met op de meeste plaatsen tropische temperaturen. In het zuiden kan het plaatselijk zo'n 34 graden worden, alleen het Waddengebied, daar blijft het 28 graden en de temperatuur blijft daar dus wat achter. De oostenwind is zwak tot matig en in de loop van de middag krimpt langs de kust de wind en komt het uit het noorden. En het noordoosten, ik weet niet of dat nog een speciaal probleem geeft... met uh, mensen die zwemmen in zee, met muien en zo, maar die windrichting... Ja, er, er is uh, geel, gele vlag. Ah, is er ook al een paar... Oh, er wordt een gewaarschuwd. Er wordt gewaarschuwd. Ja, Oké. Okay. Vanavond is het onbewolkt en blijft de temperatuur nog lang boven de 25 graden. Lekker in de tuin zitten met een pilsje. Vannacht is het helder en koelt het geleidelijk af naar 15 graden. Uh, in het noordoosten en een graad of 19 in Zeeland. En er staat nauwelijks wind. Nou, morgen, ik kan het eh, eigenlijk een beetje herhalen allemaal... is het opnieuw droog, zonnig en tropisch warm... met later op de dag wat wolken aan de oostgrens... maar dat is ver van Zandvoort, dus daar hebben wij hier geen last van. De maximaal loop uit een van zo'n 31 graden in het noorden... tot plaatselijk 34 graden in Limburg. De oost- en zuidoostenwind is zwak tot matig. Dan gaan we naar de zondag. Zondag wordt het waarschijnlijk de warmste dag van de hittegolf... Het maximaal tussen de 31 graden in het noordelijk kustgebied... tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Daarnaast is, het, is er flink wat zonneschijn... maar in de loop van de dag trekt vanuit het zuidwesten wat bewolking binnen. Vanaf maandag temperat de warmte... en dan wordt het tegen de woensdag zo'n 24 graden. En verder neemt de kans op regen en omweersbuien toe. Zo. Maar ja, maar ik, ik heb begrepen al uit het landelijke nieuws... dat het maar een spel is... Ja. Die, die buien, ook al heb, ik, heb je een paar heftige buien... dan schijnt het voor de droogte nog niet veel te helpen. Nou, ja wat ik, wat ik heb gehoord en ook gelezen... toch heel toevallig las ik dat vanmorgen... er moet regen komen, want buienradar uh, ja, schijnt failliet te gaan. Ja, dat klopt, Willem. Ik heb het ook gelezen. Ja. Ze, ze, hebben, ze hebben niet genoeg buien meer... en dan willen ze dat inkopen vanuit het buitenland. Maar dat, ja. ko dat kost wat. Dat kost wat. En nou, ko Dan hebben ze economische problemen. Ja, ja hebben we ja. ja. dat weer. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik. Uh, ik dat was er... het weer. Dat was het weer. Nou, mooi. Dat zeg. was het dan weer. Dat was het dan weer. <laughs> het weer, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, je hebt mij weer voor het blok gezet, natuurlijk. Ja, voor het blok. Voor het blok, hè. En je met die vogels, hè? Het die blok. Het blok. Ja, maar een beurt zijn gevogels vogels, hoor. Nee, dat doe je met een y schrijven. Dat is zo. So. The birds. Bird. Bird. Ik weet niet of dat wat betekent in het Engels. The birds. Uh, ik weet niet. Wat is in het Engels? Geef mij een vogel. Geef mij een bird. Okay. Okay. Nee, Nee, geen.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 Onto my own parade Cast your dancing fill my way I promise to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy and There ain't no place I'm going De moppen, de moppen. de Ja, nee, uh, dat, uh, ja. Hey, maar ik vroeg me af, uh, we zijn nou uh, in Zandvoort uh, zo druk altijd met het parkeerbeleid. Wat kost het dan ook alweer per uur? 3,50. 3,50, dames en heren, ja. Maar nu zijn wij uh, weer een poosje verder. En ik merk gewoon dat uh, de straten zijn een beetje leeg. Ik ken overal de auto kwijt. Gisteren kwam ik thuis met, uh, met de huifkaf vanaf het werk. Met paard en wagen. Kon ik zo rustig in de straat neerzetten. Oh, echt waar? Ja, ik heb, ja, maar luister... Ik, uh, ik heb toch geen paarden en wagen. Heb je twee parkeerplaatsen nodig? Ja, maar de, die waren er gewoon. Ik bedoelde maar mee te dat er zoveel ruimte. ruimte was. Ja, oh, ja. Nee. Hé, hey, maar luister, uh, er zijn een hoop mensen op vakantie natuurlijk. Ja. Uh, ja, en ik kan me zo voorstellen als je in Zandvoort woont... Maar veel toeristen, Charlotte, zijn er. Heel veel toeristen op het moment. Ja, en even goed de legerstaten. Ja. ja, maar goed, daar moet je ja. ook 3,50 betalen. Dus als ja. jij naar het strand wil, ga je naar het strand. strand ja, doen. maar ja. Je, zit, je zit wel ja. met je maximaal twee uur, geloof ik, hè? Ja. Je mag maximaal je mag twee maximaal uur twee parkeren. Maximaal twee uur. Ja. Met het strand ook? Dat ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, denk nou, ik nou, natuurlijk niet de hele dag. Ik heb geen. Mensen gaan toch een dagje naar het strand? Ik denk dat je dat je dan dat moet je moet steeds je bij, bij je bijgooien dan denk ik. Nou ja, ja, ik, ja, weet, ja toch? Ik, ik weet het niet. Ik weet niet. Misschien, uh, ja, luisteraars, mochten jullie iets horen? Laat het ons ja. weten. Ja, we willen het toch wel graag weten eigenlijk. Parkeren in Zandvoort. Neem me niet kwalijk. Hallo, hallo, ja, jongetje, de jongetje, de hallo ja. jongetje. Hallo, jongetje. Hallo, Medewerkers zijn Zij uitgesloten termijn. van deelname. Oh ja, het is waar ook natuurlijk. Ja, ja goed. Uh, dus luisteraars, ja, kom maar op met, uh, met jullie antwoorden. Wat, uh, en, en trouwens, als jullie zeggen van... God, ik vind er wel iets van. Ja, laat het maar weten, denk ik. Toch? Nou, pak, pak ik je pak nooit... Jij parkeert, maar je hebt geen auto. Nee, dat klopt ook. Ja, ik is ook niet. niet. Nee, ook niet? Nee. Nee. nee. Dus ze hebben geen last van. Nee, wij nee. hebben uh, geen last die van. Nee, uh... ja, dat klopt ook. <laughs> mijn god. Mijn buurman die heeft wel een probleem. Hij zit bij de marine. En die heeft dus een eigen vliegdekschip van de zaak. Ja. Maar hij kan niet parkeren bij ons. Ja, maar hij ligt toch voor de kust? Ja, maar hij is zo lui man. Hij zegt gewoon, neem mijn werk altijd mee naar huis. Nou, letterlijk even ruwelijk, hè. Als hij thuis is, zit de straat ook dicht. Oh, oh. oh. <laughs> Petra deze is voor jou hoor Still plain and simple, child. En dat brengt ons dan weer op 12 minuten voor 11 alweer. Ja, het gaat hard een uurtje. Snel, hè? Het Jezus. gaat sneller. Maar snel. we hebben nog een uurtje, dus uh, we blijven gezellig nog even bij de luisteraars. Ja, zullen we het doen? Met uh, voornamelijk lekkere muziek ook, en, maar ook informatie, want Gerry heeft uh, het een en ander voor ons meegenomen. We hebben al een aantal onderwerpen behandeld zojuist. Maar ze heeft ja. nog veel meer van ons Ger. Nou ja, uh, op die, uh, de, de, de, tussen 1 en 4 september, hè, dus voor de race, zeg maar dan eigenlijk de grote race is er ook van alles te doen in Zandvoort. Mm -hmm. Dus dat is dan allemaal live. Dan op de boulevard zijn er foodtrucks. Dus ook weer iets nieuws. Dus dan allemaal van die foodtrucks, dat kun je... Maar zitten normaal toch wielen onder, of niet? Ja, er zitten wielen onder. Je die rijden foodtruks. kunnen ook wegrijden. Foodtrucks. Foodtrucks. Trucks. Food met een D. Oh, sorry, helemaal niet kwalijk. Uh, trucks, zeg maar. Ja, ja. Oh, het, wordt er niet, het wordt er niet beter het nee, wordt er niet beter op. Nee. Maar dat is weer iets nieuws. Nou ja, nieuw is het niet. Maar vindt dat plaats voor de kampie of tijdens nee, de kampie? Nee, dat is dan uh, in die week. Hè? Dus dat is uh, de eerste. Dat is op een donderdag. Nou, vrijdag, zaterdag, zondag heb je eerst. Vrijdag, zaterdag heb je dus de trainingsdagen. En dan zondag is dan de race. Uh, dan is er een... Uh, uh, de, de marine komt ook op de, de Marine Road Show. Is er? Marine. Ja. Dus Willem had het net al over een marine. Maar mm. die komt dus echt... Die okay. komt dus echt op de boulevard. Ja. Met een, uh, dat schijnt dat ze dat over dat dat iets commercieels is waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, met een toren. Die kun je dan beklimmen. Yeah. Ik heb geen idee wat enzo, maar dat mm -hmm. is. Dan uh, is er een, uh, een carrera racebaan. En carrera. die carrera racebaan is, heeft de, de, de, de, de omvang van het circuit van Zandvoort, zeg maar. Dus daar kan je dan ook racen. Okay, in het klein ik weet niet wat Carrera is maar dat is een naam voor een racebaan kennen jullie dat? Carrera, een ja, Carrera. Het is een merk het is een merk, is een merk. ja, een okay. voorraadje, je had je Carrera en je hebt Vleisban. Vleisban oh, oké okay. ja, en nou, dat, dat waren dus racebaan dan... met loops en, uh, en, uh, nou, ja. in die geest komt er dan een in wie? nou, in zoiets in die strekking. oh ja die geest, is dus ook. Nou ja, daar. die geest is er ook. Van, de Carrera, geest van Carrera is er natuurlijk ook. Die, die ja. kijkt. Die kijkt de, geest, de geest, als je uit de bocht bent gevlogen. Ja, uh, dan zie je hem. Dat, ja, dat je is hem. soms wel geestig. Ja. Hey, over, over daarover gesproken. Mag ik heel even tussendoor. Ja, ik krijg, uh, want we hebben net de vraag gesteld. Hoe zit het met het parkeren? Ja. Nou, bij het strand. Kijk. Nou, hebben we dus uh, van een, een anonieme luisteraar. Ja. Inge Bol, dankjewel. Uh, zij zegt: van, Het is de bedoeling dat alle lang. Parkeer dus naar LDC gaan of parkeerterrein Zuid. Daar kun je dan een dagkaart kopen ...en de overige parkeerplaatsen is dus maximaal twee uur. Toch. Bezoekersregeling valt hier niet onder. Dus voor bewoners, bij dus. Nee, ja. oké. Okay. Ja. Ja, maar, dus maar, maar, maar, uh, het ma maximaal twee uur staan dus. Ja, op, op, op andere plek, maar het ging om het het ging om het strand, hè? Mm -hmm. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, het ging om het strand. Daar ging het om. Ja. ja. Oké, okay. okay. Maar goed, uh, Ingrid, uh, hartstikke bedankt nou, aan dat neemje. Nou, dat ze dat even Ja, dat meld. vind ik hartstikke tof. Ja. Het is toch ja. fijn dat we... Ja, de duimpje, dan stuurt ze weer een duimpje. Moet je dat terugsturen, iemand die een duimpje stuurt. Wat stuur je dan terug? Pink. Goed, het wordt de tijd voor pink een... Pinkpop, het is tijd voor Pinkpop. Het tijd voor Nou, pink ik borren. wou nog eventjes de, uh, nog iets zeggen over uh, wat er nog komt. Dat is heel leuk. Snel, ja. snel. De, ja, ja, ja. de Red Bull Airshow. Dus er komen vliegtuigjes van de Red Bull... Oh? Die komen op de boulevard de hoogte van de Boulevard Barnaar om 6 uur op 2 september. Maar dat is leuk. Ja, maar die komen dan lang of zo nou ja, die gaan een laag overvliegen. ja, Die gaan een show doen. Oh? Weet je wel, dus van die vliegtuigjes die oh. uh, Ja, maar Ja, dat is jaar vorig jaar is er ook geweest. En mijn hele tuin bezaaid met blikjes Red Bull, werkelijk. Ja, en die gooien gooi ze dan uit. Het voordat, maar die doen gooi jullie uit. dat? Het ja. vond wel dat ik vond, Ik vond vorig jaar ook dat jij wel opvallend meer energie ook had doen. Ja, ik vind dat gek. Ja, dat, ja. Dat is echt. Wat uh... krijg je daarvan, hè? Van, van Red Bull. Hij was een beetje hyper vorig jaar. Ja, daar heb, ik gelukkig last van. daar heb ik gelukkig last van. Nee, nu niet meer. nee Maar um, ik vroeg waarom doen jullie dit? Waarom gooien jullie allemaal blik in de tuin? Red Bull, de reclame en zo. Nee, blik voor tv-programma te zijn. Oh, tv-programma. Ja, ja. daar heb ik ook gevolgd, Willem. Blik op zeg. de weg. Ja, gezellig. Oh ja, blik op de weg. Oh, God. stukje muziek, mooi, hè? Oh, sorry, jullie zaten in Conclave, dacht ik. Nou, nee, we zijn er aan zijn aan. Jullie zijn aan het, we zijn aan het werk, ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nou, wat kunnen we nog verwachten in het uh, tweede uur eigenlijk? Want uh, nou, ik uh, doe ook maar wat natuurlijk. Alleen de regie en de techniek en zo. En, het verbaast mij toe, toe, dat jij zegt dat je in verwachting bent. Want, nee, ah, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb gezegd, ik verwacht regen. Dat heb ik, dat heb ik gezegd. Nee, ja. Je, je had over de ver, verwachting in het tweede uur. Ik denk nou... Oh, wat is het? Mijn, mijn, mijn, mijn, termijn, jongen, mijn korte termijngeur is net zo'n ding met gaatjes. Noem je nou het ja, mee. laten we zo zeggen... als je het, de relatie legt met een verwachting... Ja. dat het tweede uur ook goed zal bevallen. Ja, ja. Dat is goed gezegd, Sharon. Ja, toch? Wat de muziekkeuze betreft en zo. Owe, Owe. ow. Ik hoor het alweer Volgens mij uh, droom jij er ook van, nou niet? Van een persverslag, ja. Nou, daar komt hij.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 me. Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Oh,